Wij beginnen de zoggerles, 298, op de pagina Resch, Mem, Bet, 242, de rechterkolom, de regel 46, Kod, Gimben. Bekuda tinjana, hi, ahava bebet 47 sitri. En besitra de tivo, we hen besitra de dina kashya 48. We hen lekalel hier a bahava tamid, delo linker kolom linker kolom, jasht Pares damida mida Lichol li hier, a twee bahava misitra de tivo we bahava misitra dri de Kasja elk woord is hier cruciaal uh, in dat in de deze the, toevoeg dat toevoegsel bij de zoger aan het einde van het eerste dat, dit boek die, dat we hebben geleerd. Want hier legt hij alles, alle eh, die belangrijkste eh, misvot die bepalen eigenlijk het hele Ver, ver, het hele vervullen van de Torah. Let op. De rechterkolom, de regel 46. Pekuda Tindyana hi. Het tweede voorschrift is. Ahavabe met sitrin. De liefde van twee kanten, letterlijk in twee kanten, met twee kanten, 47, hen hier zowel van de kant van het goede, we hen als van de kant van de zware dien, 48, we gaan lekker leren hier, Abba, en zo ook, om samen te voegen de vrees aan de liefde, permanent, de looit pares damida, zodat, let op, zodat de ene niet gescheiden raakt van de ander. De linker kolom de eerste regel, en men dient en nog verder, en men dient samen te voegen de vrees met de liefde, vrees met liefde, missitra de chivo van de kant van het goede. We gaan en en ook eh, dient men samen te voegen de vrees met de liefde van de kant van de zware dien. Eigenlijk, de, dit voorschrift eigenlijk is omvattend. Al ons geestelijk werk bestaat juist daarin. Oefenen in het vervullen van de, de, deze mitzwa in alle facetten van het leven. Zonder uitzondering. Ja, wat voor bericht wij ontvangen. Wat gebeurt er met ons, met onze naasten, met de wereld. Tsunami, wat er ook in de wereld is, moeten wij altijd blijven onverminderd dit voorschrift vervullen. Drie na de punt. והיא מדריגת ישסות דעצילות. פיר. שהם קומת זאת של הבינה, אבל הם עצמם, פייב, נחלקים גם כן לגר וזאת, שהגר שבהם נקראות זז גם כן אבא ואימא עליים. ועזאד נקרא יש סוד, וגוס סוד זהיכן המעמר, הרישון היא אור, שגוס אור שנברה, אחת ביום רישון, דששת ימי ברשית, שעדם היה ניכן רואה בה, מסוף העולם ועד סופו. We a akadosh borogu tín she een na le bo. Amade, veganzo gan zo elf, la cedikim En u eier hachut, eier fijnjes is wat van ons nie vertelt. Want webe aboe in ime de hochere, aboe ime, webe ook jishsot, ja, de lachere bina. En Marlach-Rabbina is ook zo ingedeeld, als je dan Hargar, die zijn dan de Aba en Ima van Jirsut. Ja, of niet? De drie bovenste. En de zaad van de Jirsut, die zijn, die zijn eigenlijk Jirsut van Jirsut. In het bijzondere aspect. En nu hoor wat die zeggen. We Ima, Drigat, Jirsut, silo. En dat is dus, dit voorschrift waar het over gaat, is, slaat op de uh, traptree de van de wereldat zilut. Vier. Schoem komat zat, schoelabina. Dat is, in het algemeen aspect, is het het niveau van zeven onderste van de bina. Ja, in, als we nemen dan de bina hartin, Sferot in het algemene, algemene sferot, dan is het zeven onderste. Awal Hematsma, maar, maar zij zelf, de hirsut zelf, zijn ingedeeld, eveneens, in gar en zat. Ze hebben hun eigen partso van tien sferot. ze hebben nog hun eigen tien sferot in hun bijzonder aspect. En dan, die zijn ook ingedeeld in drie en zeven onderste. Shehagar, Shebahem, waarbij dus hun gar, hun drie eerste, ja, van die is, is, is hier eveneens de hoge aba we ima. Dus dat zijn de hoge abba in, in ima van hier We zat en hun zaad, zaad van hier die heeten hier zoet, hier zoet van hier zoet. We maar is zo, en dat is de essentie van de eerste uitspraak. Ja, in de Torah Hashem heeft de, de wereld geschapen door tien uitspraak. En dat is dan de eerste uitspraak. hier oor zei het licht. Dat dat is licht -yom dat geschapen werd de regel 8 op de eerste dag van zes dagen van de scheppingsdaad. Waarbij de mens, waardoor de mens zag in deze licht, door deze licht, door dit licht, de regel negen, van een uit einde van de wereld tot uh, het andere. We raken door z'n en de heilige gezegd is, Hij hey, zag, de Olamke, Dat de wereld niet de moeite waard is. Lees dan, mesbo om van hem, van dat licht, gebruik te maken. Amade, hij stond op, als We gaan zo, en verstopte hem, dat licht. De regel elf. La tzadikim laulamaba voor de tzadikim, voor de rechtvaardige, voor de toekomstige wereld. We hebben dat ook geleerd. In de zogar, in de otjyot, de rabamenuna sabah. De regel 11. Na de punt. We gaan ikalehalaan bezog. 12. I or. Leolamaze, hihi oor, leolam abba. We gaan -ab dit en zo so is het, is het boven, bovenaan in de zoger. We hebben dat geleerd in de zoger dat hihi oor, dat de uh, uit, dat als dat uh, het als het gezegd wordt hi oor. Dan is het voor deze wereld. En wij hier, want stond het wel in de scheppingsdaad, als je dat bekijkt. Lees daar, dan staat het or, Hashem zei or. Ja, zo so is het hier in de regel 12, het eerste twee woorden. De eerste twee woorden. Hier, or, zij het licht. Dat is dan zeg dat is voor deze wereld. Het behoeven van deze veld. En wij hier oor, met een waaf daarbij. Dat is, en staat het, en wij hier oor, en het licht is geworden, zo staat het daar. Zo vertaalt men daar. Terwijl de tweede keer, en het licht is geworden, eigenlijk. Dat is dan wij hier oor. En dat is voor de toekomstige wereld. Punt. Wapirus, dertien hu. Kit hila, hispiu, ish sut et aora gadool, haze, veertien ad leolam haze. Vacharkach kach, galot. 5000 hava, bij 300 namade we ganzo, olam abba. Zestig. Schepenat abu ima, schepa jisut. Daar je nu, michaze zeifentino, olimala, schepa hemani kra, olam abba. Geweldig, geweldig. Ik heb na, ik heb niets toe te voegen. Het is einde van dit boek. We hebben zoveel zo geleerd en jij hebt nu al keeliem om te, naar de zoger te luisteren en te horen wat de zoger vertelt. En dan, ik probeer zo min mogelijk toelichting te geven, dat jij kan werken daaraan. Wat de hoe en de uitleg is, de regel 13. Gila, wat betekent dat allemaal? Dat was eerst we hebben dat uh, geleerd net in een zo'n allegorische taal, ja? dat Hashem, Akadosh Baruch zag dat de wereld niet de moeite waard was enzovoort. Wat betekent dat deze, de, de, dat dat wat in de allegorische vorm als het ware weergegeven is? Wat betekent dat in de in taal van de Kabbalah? In de in processen van, in de geestelijke uh, processen op de boom de slaven? Wet op. Waar u en de uitleg is? De regel 13. Kit gela, je spuw, je Dat eerst gaven je het licht, dit grote licht, tot deze wereld. 14 en het midden wagen, vervolgens, kedele galot om, om te verstoppen, te verbanen letterlijk, de eigenschap van liefde. Dus, eh, neem je niet kwalijk, en vervolgens om, eh, eh, om te onthullen, beter te zeggen, zie je, onthullen en verbannen heeft, erg nauw eh, dezelfde eigenlijk eh, woordel. Omdat het de ene gaat gepaard met de ander. Omdat geen on onthullen komt zonder verhullen. En dan vertaal ik het 14 in het midden. En vervolgens om te onthullen de eigenschap van liefde van, liefde van twee kanten, Stond hij op, Hashem? Wat betekent stond hij maakte God lood. betekent Hashem? Um, Agdosbergus stond op, hij maakte God lood. We gaan zo so, en f verstopte hem dat licht leolama ba voor de toekomstige wereld. Wat is dat? Let op, goed kijken. Wat betekent toekomstige wereld en niet zo'n zo'n uh, primitief zo'n kinderlijk denken aan, aan aan toekomstige wereld zoals dat volk dat doet dat niets snapt zestien. Schubkinat Abawiimah shibayisso. Let op. Dus wat is de toekomstige wereld? Dat is Abawiimah die in Isus zijn. Dus de boven het bovenstuk de gar van de Yershut. De Hainu dat wil zeggen. Mie Chazé dat wil zeggen. Vanaf de Chazé en naar boven van hen. Ja, van Yershut. Dat de, dat de toekomstige wereld heet. En kijk nou een mooi voorbeeld van uh, ook de Ashlag wij zien wel. Dat hij zei, herinner je nog bovenaan, kijk nou boven de regel 5, zei hij dat hier um, is verdeeld, is ingedeeld in tweeën in gar en zat in drie bovenste en drie en drie en ze drie bovenste sferoot en zeven onderste, ja. Uh, dat is dan volgens de. Terminologie van normaal, terminologie van de eerste cimpsel. Ja, duidelijk. En hier zegt hij ons, kijk nou, geweldig. Hier zegt hij ons dat dat is, hij, wilde, hij zegt, oh, spreekt over de abawima van hier En volgens de bovengezegd, wat hij, volgens de terminologie van de regel uh, vijf waar hij gebruikt hij zou kunnen, hij zou moeten zeggen, Drie bovenste, ja. Gaar. Nee, maar hij gebruikt hier uh, de term de term vanaf de gezijn naar boven. Het is hetzelfde, het is uh, als het ware hetzelfde, maar dan vanaf de uh, gezegd vanaf de tweede zinsum. Zo so doe ik ook soms zeg ik uh, drie bovenste. En dan soms gebruik ik dan een woord, dat eh, gebruik ik dan boven de gezin. Ja, want ik denk normaliter in de termen van de parzofin vanaf de tweede simpsum. Let op, dat jij nooit meer, dat jij nooit uh, verdwaald raakt door dit door door door door door door door door woordgebruik. Want dat is, uh, het is heel, hij ook zegt dat zo. Ja, want in het tweede geval is het vanaf de Tsim Tsum twee bed en in het, het eerste eh, gebruik die, eh, de terminologie de, de van drie en zeven ja, drie sfeer rood boven in het hoofd en dan zeven onderste ja en anders is het boven de gezet dus vanaf en onder de gezet natuurlijk ook in de kelim van uh, vanaf de tweede simtsoom, in het batsofie van de tweede simtsoom, is er ook een hoofd. Ja, maar hoofd en lichaam zitten dan net op, boven de gezin en alleen het onderstel is onder de Nee, goed, goed dat onderscheid steeds in de gaten houden. Gaten houden. Wij naar als Achtin mir meer od michazeule maar Anikra is, dan ikra, neigend hem is, dat de is, dat ze hiten twintig amit lapshim toch zeiran pin, die kievan zijn pin, eenentwintig kwart hem niet Leefjenat maar zei, oh geweldig, hoe heet het, op, op echte, goddelijke wezen, ons uitleeft. He, ik heb geen woorden meer, ik hoef niets te, toe te voegen. He, en hoe verder we gaan in de zogenaamde, dus minder zal, ik, zal het nodig zijn om nog wat hij ons. Toelicht om nog op de toelichting, nog mijn toelichting te, te hoeven, hoeven te geven. Let op. Waar een orazé en dit licht, schijnt niet, schijnt nog niet naar de plaats vanaf de gazé en naar beneden van Jezus. Welke plaats vanaf de Chazé en naar beneden van Jishsut heet Jishsut van Jishsut. Ook hier gebruik je het terminologie van de Tweede simzu. Shehi, Tanhi, dat is zijn Tanhi. Ja, zo normaal zeg ik Nihi. Maar we, daar zitten nog die twee onderste derde van de kiffere, die normaal noemen wij ze niet. Maar hij noemt die wel, dus Tanhi. Daar zitten dus onder de Hazé hun tanhi. En nu goed kijken, welke tanhi, dat onder de Hazé van die, deze Jirsud, so die zijn ingebed binnen de zeerampien. En nu goed kijken wat je zegt. met mitlapshim was Dat Omdat zij deze plaats, ja, van onder de Hazé van Jirsud, omdat die. Ingebed in zijn in deze hier en tien. Qua hem, hem, worden zij al geacht als aspect van deze wereld. Zie je dat? Wat is deze wereld? Het is niet hier uh, uh, in de Spuistraat of, uh, of elders in Twente of uh, in, in deze wereld. Ja, de bedoeling is dan, dat is dan de olamase, onthoud het erg goed. Dus vanaf de hirsut van hirsut, dat is onder, het onderstel van hirsut, dat heet al uh, deze wereld, ja, omdat die ingebed is in de Zerampin, we weten wel, Zerampin is Zerampin en wat dat is de wereld, deze wereld, ja, dat is wat de wereld wat Hashem heeft geschapen. Duidelijk, en onze wereld is, is het verlengde, verlengde daarvan, is de uh, materialisatie van uh, deze wereld. Duidelijk, het is de geestelijke wereld, ze zie je dat? Alleen onder de, let op, onder de geze van de zeer en duidelijk Wat is de wereld? Zes uiteinden, dat is de wereld, dat is de zee en pie. Ook in onze wereld zien we dat, de, ook de, uh, dat zinnenbeeld van die zes uiteinden. Ja, voor achter, zijkanten en boven beneden. Zes uiteinden. Zes dimension wereld. Regel 22. God davet. We kad Agniz kanai. Na pigdrien twintag dina kashya ba yom shenny shenma se brishit. vierentwintig. amamar de ihi rakia betoch Weihi 25, mafdier ben maimlimmaim. Shazes od nivra 26, geino. En nu goed kijken verder, want al die zeven dagen, dat is een ontwikkeling van de wereld, hoe de wereld tot stand kwam naar krachten. We hebben geleerd over de eerste dag. En nu goed kijken wat verder gebeurde. We hebben dat geleerd, maar dan is het, het is, eigenlijk is dit, deze toelichting vanaf deze pagina, dus die over de mitswoord. Eigenlijk is het een soort samenvatting. Compact uh, en volledig, maar erg beknopt. Beknopt en uh, geeft ons dan een voldoende kijk op, uh, ook op de zeven dagen eigenlijk van de scheppingsdaad. En parallel tussen, nog een keer, parallel tussen die veertien voorschriften die wij geleerd hebben in de zomer, met die zeven dagen, of zes dagen, zeven dagen, is eigenlijk zeven dagen, zes dagen het is Shabbat, van de schepping staat. Steeds zien dat parallel wat hij, euh, zoals hij ons dat uitlegt. We konden Agnes Haorlo Lama toen het licht werd verstopt voor de toekomstige wereld. Kanalen zoals boven gezegd werd. Na Dina Karsja kwam eruit een zware gie. 23. Bajon ni Op de tweede dag van de scheppingsdaad. 24. Basot Amamar, zoals so het in essentie, zoals so het in essentie, in essentie van de uitspraak. De van I hier we toch, mij. Zij het een uitspansel binnen het water. Binnen het water. Binnen het binnen wateren. Ja? Water, water is meervoud. Meervoudsvorm. Binnen wateren. Binnen de wateren. Wij hier en het was. En het werd. 25 maf ben Maim lema. Hij sch maakt scheiding tussen water en water. Of water en water. Zes zat Sebajom che ni wra. Dat is de essentie dat uh, op de tweede dag werd genomen werd hel geschad. Zie je Wat men noemt gegenom, dat is dan de hel, werd geschapen om scheiding te maken. Alles de, zonder de, de hel aan te maken. Zo, te maken, zo de wereld niet, zou men niet kunnen Hashem liefhebben van twee kanten. Een mens zou, zou, zou zijn als een robot. Ja, alles wat hij zou doen, dan zou hij ja, het, het, het, goede, het goede, uh, applausje ontvangen. Net zoals een baby, net zoals een, een kindje. Een peuter die wat hij ook doet, de mama dan uh, uh, prijst dat kind. Omdat het kind is, ja, kan niet anders. En uh, zo zou een mens zonder vrijwillig. Op de tweede dag werd dan genom geschapen. Onthoud het wel goed. Zie je? Dus het is wel structureel noodzakelijk. Hashem heeft dat. Deze tegenstelling heeft geschapen. En wie wil alleen maar, alleen maar het goede. Alleen maar nirwana natuurlijk. Is het een komedie natuurlijk. Is het niet volgens de opbouw van. Zoals Hashem heeft het de wereld geschapen. Heel Dina dat dat is welke, wat is betekend genom? Goed, kijk, elk woord, horen wat die zegt ons. Wat is betekend die genom die, de hel, zoals we dat vertalen, zoals men normaal vertaalt. Dat is Dina Karsia, dat is de zware Dina. Zie je dat? Het is geen plaats. Het is niet iets uh, dat men dat kan afbeelden zoals de kunstenaars kunnen dat doen. Dante, Alighieri, ja, die dat allemaal in zijn goddelijke comedie, dan heeft hij prachtig dat afgebeeld en kunstenaars dan die dan ook proberen dat steeds uit te beelden. Dat is er niet. Het is te beleven. Dat is een, Belevenissfeer. Uh, het is een zware dien. Zie je dat? Onthouden er goed, goed op. Doordrongen door worden. Door wat het is. gay ge genomen. Dat is een zware dien. Niets anders. En geen plaats. Zoals so met het kinderlijk. Zoals so de wereld het kinderlijk ziet. 26 uh, laat, laat staan de, de religie en wat zij dan over de hel spreken. Zo kinderlijk, zo so, uh, eigenlijk primitief. Zoals alles wat zij ze verkondigen. 26 naar de punt. Waar ja, zei, dat hij liten 27 Likayem kaem mit sitrin de hainu 28 gambe Citra de jilakash ya de haynu afilo beit 29 snotel nishmato basola katum va hafta etachem elokeha Dertig. ba holav hauf kol nacha uf hol moded zedat u chavul de gei nu dat ik het zelf en dan eigenlijk eh, ga ik hem even voor de voeten staan, loop ik hem voor de voeten eigenlijk met mijn toelichting. Let op. Wat en dat was, ja, dat scheppen van de hel, van Gehenom, was, let op. Kedene tenma kom om plaats te geven, 27, lekejemitsvada Hawa voor het vervullen van het voorschrift van de liefde van twee kanten. De heino dat wil zeggen, 28, Gambesieter de Dina dat wil zeggen, ook van de kant van de zware Dien. De heino dat wil zeggen, Afilo het zelfs, zelfs in de tijd, 29, wanneer hij ontneemt zijn ziel, zelfs als Hashem op, op het moment wanneer op in de tijd wanneer Hashem ontneemt de ziel van een mens een mens moet hem lief hebben dat betekent als Hashem hem ook ook in de concentratiekampen doet er niet toe waar wat er ook allemaal gebeurt uh, men moet lief hebben Hashem ook wanneer zware dien zich manifesteert zowel in het persoonlijke leven als zowel in, in het uh, bijzonder als in het algemeen aspect. is wat we over zich, de psalmdachtoof in de essentie van wat geschreven staat. Ja, in de Israël zeggen we "Waarfta et Elokecha en je zal Hawaia, jouw elokim lief hebben met al je hart der en met al je neefs en met al jouw macht. Dertig na de punt. Shoota, een dertig midata hawa. Shoza ha misitra de Lo, Tixar tehsar, ba. 32 marsch, gamm, ba et, shenotel et, nafscho, ume, meldo. Oké, nou is er. Shoutami dat Ahavada die maat van liefde, shazahami, sita de tie, wat 31, die hij, de mens, waardig werd van de kant van het goede, dat hem alleen maar het goede kwam bij hem. Lote dat Zerba, dat er niets eraan zou ontbreken, let op, ook in de tijd wanneer zijn nevers van hem ontnomen wordt, zo ontnomen wordt, en zijn mode, en zijn uh, kracht, betekent kracht, macht, vermogen. Dat is, dat is wat... Dit vers zegt, en gij zult Havaya jouw Lokim liefhebben met al je hart en met al je nevers en al je verborgen. Daar, daar, daar slaat het op. 33. Agen beginnaat Dina zo, loyats a elarak. 34 en dertach lemata mirakia basot maim tachtonim. Shei 35 en bemalchut. Shei nukwa desi Bin arachel haummedet. Zes en dertach mechaze ulemata shiloh. Ouh, wel. nu ons de plaats waar deze din, zware din ait uh, verscheen, waaruit die uitgegaan was. Dus wat de plaats waar het, waar, het, waar het zich voordoet. Let op. Het is erg belangrijk voor ons te weten, dat waar deze dien zich ge, ge, ge, gezeteld, genesteld heeft. Let op. In ons ook binnen onszelf. Ach en echter, beginat dienakash, ja, zo, dit aspect van de zware dien, Lohiaz Eile kwam uit, oftewel verscheen, alleen, let op, alleen maar 34 maar met rakia, onder de rakia, onder het uitspansel, in essentie van de lagere wateren. She, en waar is dat? She, hi, bamalgoed, dat is in dimalgoed. 35. Shehi de Ziran Pin, welke maar goed is. Nukwa van de Ziran Rachel. Hou met dit Michaze. Die staat. 36. Michazeule Matasho. Vanaf de Chase en naar beneden van hem. Van de Ziran Ja, probeer dat goed opnemen in jezelf. Dat je ziet waar deze dien, zware dien. Andere, is. Weet je dat? lemata. als hem michazellemata zei van deertig. Hij mi parsa achten dertig. Schipagove meogi meogi Asher Parsazo Husotarakia parsaa zo, Hamavdil ben Bo ben maim eljonim le tachtonim, ba ofen. Fertig shemichaze ulemata de choj Partsuf, hoop chinat maim tachtonim bejachas oto a Partsuf. Oh, geweldig wat hij ons nu vertelt. Kijk nou, helder, helder dingen wat hij ons nu vertelt. Oké, hij heeft ons nu gezegd dat dit die malchut is, dat dit rachel is, dat dit Michaze. Vanaf de GZ en, en naar beneden van de Zierampien. En nu gaat hij ons nu verduidelijken precies, aangeeft die ons, like, ons waar deze plaats is. Overal, in het algemene aspect, in het bijzonder aspect, in elke tiensfirot, in elke toestand van onze correctie hebben we de, dat deze plaats. Let op. Vidal. En weet. Kiachem, GZ, Olamata. Dat de naam vanaf de gezijn naar beneden 37 en hij bij zo dat waarover gezegd wordt in welke parts dan ook, dus in overal waar als we spreken van gasee, vanaf gezijn naar beneden, waar dan ook. Dat leert al le mate die leert over de plaats van onder de pas, parsa, die, die binnen de in, zijn inwendige, het inwendige van, van hem, van die parsoef is. Asher parsa zo, so, dat, dat deze parsa scheiding, hoe zot het op Harakia? Dat is de essentie van het uitspansel. 39 Hamadilbo, die Scheiding brengt in hem, in die partsouw, waar dan ook, doet er niet toe in, in, welke partsof in welke wereld, in welke toestand. Die maakt scheiding in hem tussen de hogere wateren en de lagere wateren. Op de manier, boven 40, shemihazé olemata de hojpartsouw, dat vanaf de gazé en naar beneden, van elke partsouw. Dat is. Het aspect van lagere wateren ten aanzien van, ten, ten opzichte van dat desbetreffende parzoef. Duidelijk. Dus eigenlijk onder de gazé dat is de plaats waar de dien zich manifesteert. Duidelijk. was eerst in de eerste zemzum, was het, maar goed, ja, maar goed werd gecimpsumeerd, ja of niet. Maar wat was het in de tweede zo? Die Malchut steigt op naar de plaats die wij Hazé noemen. Ja of niet? Dan betekent dat vanaf de Chazé naar beneden van elke parstuf hebben wij de plaats waar de dien zich manifesteert. Eigenlijk dat helder wat die ons nu. De regel 42. Ot hij. Hey, Bekoede. Tlit a. Lemenade deit eloka. 43. Ravrava. Ik zie dat het eerste woord, de eerste letter, moet resh zijn. En niet dalet. Ravrava. ravrava Vishalita baalma. Ulijah dale tvirent vier, vierent vier, vierent vier, vierent vier, vierent ситри vierent vier, vierent vier, vierent vier, vierent vier, и худа vierent vier, vierent vier, A vier, vierent Sheba Shmai Israël 47 hu so yi goed Havaklein. Wisheste hij 48 Sheba Ba Bashkamlo em so yi goed de vaktein. Geweldig, ook geeft ook licht aan de Shma Israël, hoor Israël, waar wij zo een beetje staan. In onze prietschein. Let op. Picuda, de regel 42, Ot, hij, vijf, de vijfde, od, picuda, het a. Het derde voorschrift, liminada, is te weten, de it eloka, dat er het uh, elok is, dat het er een, uh, het goddelijke god is. Ja, Elokim is er. Die Ravrava, die groot is, en heerst in de wereld. En nu verder kijken we, die zegt ons: Uli jaagt alleen, en men dient hem eh, eenheid te brengen binnen onszelf. Natuurlijk, op zichzelf is hij, heeft hij alle eenheid, eenheid, de hele eenheid, maar men dient hem eenheid. Men hem te verenigen. Binnen onszelf. We joma elke dag. Je goede elke dag. En je De eenheid. Naar behoren. En je moet kijken. Hoe. Oh. Baschiet zit erin. Alleen. In of door. In zes. Hogere kanten. 45. En zes uh, lagere kanten. En dat heet Yehuda ilawa. En dat heet de hogere Yehuda, de hogere eenheid. En de lagere eenheid. Dus zes uh, bovenste kanten. Ja, dat is dus Zeeran Pien. De eenheid van die bovenste zes kanten, of zes uiteinden, zoals we dat ook noemen. Zes dimensies van de zee-rand-pien. En dat is dan de hoge giegoed, de hoge eenheid. En de onderste lage giegoed, uh, de lage eenheid, dat is de zes woorden. Uh, dat is dan de lagere eenheid. En, uh, in het gebed hebben we ook zes woorden van die overeenkomen daarmee. Overeenkomstig die twee eenheden, Asher, Israel. Waarbij dus zes woorden die er zijn in Sma Israel, Shma, ja? shma Israel, Hor Israel Ashemel Israel, zes woorden. Deze zes woorden, Shma Israel, dat is de essentie van hier goed, van de eenheid, van de Hogere Wat, Hogere Zes Uiteinden. Oftewel van de Zeerantieën, en de zes woorden van afgekoord Beshkabashkamlo. Zo, so, Bashkamlo is afkorting 48, van uh, afkorting van Baruch, Shem, Kvod Malchut, Ole, Olam, Wai'ed. Gezegend is de naam van zijn enzovoort, die men zacht uitspreekt, herinner ik nog. Dat is, dat is dan de eenheid van de lagere waak, van de zes onderste, en dan, dat is dan van de Malchut. de volgende pagina Resh Mem 243 de rechterkolom, de eerste rechterkolom. goed, goed, goed, kijk horen alles dan, want enorme kracht wat je hier wat we hier hebben wat, we, wat hier uit gestraald wordt dat zal je overal kunnen dienen. Een stukje redding geven. In elke toestand. Ook in uh, de toestand van. Alle welke narigheid dan ook gebeurt. En welk vanuit welke uh, invalshoek dan ook. Let op. De eerste regel. Op Yerusho. Ja, gaar. Schneed Gaita. dat Twee hajira. Vabrischit. Vijule. Omidat ahawa misitra drie de tivo be weihi or leolama im agnizo leolama fir. Bayom orishonde massa brischit. Omidat a dina kashia bayom. Bet de de wijk hierakia, de hierakia. Wanneer slaan we kom do? Bahwa citrin, schuukol aan zeifen, schijmida da gawa shlemet zulata, Are slaan acht koch lasota jihud we hebben trit negen triet, maar gimel de maase brechit. De regel 1. Op de en de uitleg daarvan is. De aarsche niet geldt dat aira, want nadat de eigenschap van vrees is onthuld in het eerste woord van de Torah, brechiet. Naar krachten, ja? We goeden enzovoort. Omdat de dat is en de eigenschap van liefde, van de, van de kant van het goede, de regel drie in de woorden in de, wij, wij hier oor en er werd licht voor de toekomstige weer. Im agnizo met zijn verstopping van dat licht voor de toekomstige wereld, de regel 4, Bayom rishon de mais op de eerste dag van de scheppingsdaad, omidata dina Kashia en de eigenschap van de zware dien op de tweede dag van de schepping, de regel vier maar in de uitspraak, de wajirakia, en zei het uh, uitspansel. Benasala komt en voor ons plaats werd gemaakt, zes leagdo, om hem tot eenheid te brengen in liefde van twee kanten. Shahu konanir zei dat dit alles, dat dit al het gewenste is. Regel zeven. Shain bidata havana is slecht met zulka, waarbij zodat dat er dat geen, omdat er geen eigenschap van liefde, dat op, omdat geen geen eigenschap van liefde wordt voorbracht zonder. Ja, zonder de dien. Zonder de zware dien. Dan hebben wij. De kracht. De krachtacht. Dat ze om deze eenheid te doen. Beslimhoed. In volmaaktheid. We hebben het lied aan. En dat is de derde. Het derde voorschrift. De regel negen. In essentie. Van de derde dag van de schepings daar. Daar is ook in. Shea alidei ta ruta deletata batura utfila umaasim tovim elif hanikra haalat man Anumalim dat in de jaren de jaren twaalf, die ze in het einde van de de de Umidata oorga zo'n ik red vak de zeeranpien. Wegu zeestien schedt citrin alaien, še pierusham maie miljonim De hain mi kaze ogemala. Da gaien opchina tolam rishon. kin de deita ruta deletata, dat door de opwekking van beneden, wat wij doen, ja, door de Torah, door het Gebed, om asim tovim en goede daad, goede daden, dat dat allemaal heet het doen opstegen van man. Anumalim doen wij opstegen, het aspect let op. Wat wij doen, opstegen, het aspect van geze en naar boven van de zierenpie. Zie je dat wat wij doen? Altijd, we, wat, wat doen wij omhoog? Eerst gaan we brengen van onder, halen we het licht naar boven de geze. En wat doen we dan? We wekken dan, wij we doen opstegen en we gaan daar dus naar, stegen op naar de zon. En dat gaat dus naar, wij doen dan opstegen, ook het aspect van, Boven de gezé van de, van de zon naar de dat is wat hij zegt, als, naar de abouima van jezus, dus naar de boven de gezé van jezus, zie je dat altijd naar boven de gezé brengen, dus nog een keer dat door de opwekking van beneden, door de Torah, door het leren van de Torah, door het gebed en door de goede daden, dat dat allemaal heet opstegen doen opstegen van man doen wij opstegen het aspect van vanaf de gazijn naar boven van de zon van de Hazhud naar de Abuwima van Jezus of naar de bo het, boven, het boven gedeelte van de Jezus we hoe en we met hem en hij ontvangt de ontvangt van hen mogen hier ontvangt van van van van van hen bo, mogen de regel dertien in van wij hier mogen van de met op mogen van de en er werd licht zoals boven gezegd werd dat dit de plaats is vanaf de vanaf de gasee naar boven van hier dus vanaf de plaats van boven de gazijn. Dat is de plaats dus vanaf de boven de gezé van Jersu. So. Dat dat is het aspect van liefde van de kant van de goede, van het goede. Vijftien. Omdat ahora zo en de mate van dit licht heet, wak de zeeërandpin. Zes uiteinden van de zero pin. We hoe schets ziet in alleen, en dat zijn de zes hogere, zes bovenste kanten de regel 16. Dat dat, dat, dat dat betekent mijn milieu de hogere wateren 17. Schemychasee die vanaf de haze naar boven zijn. Dat wil zeggen, het aspect van olamaba de toekomstige wereld. Zie je dat? Dus, vanaf, dus dat is deze plaats van gese, van de gezijn naar boven, van de naar boven, die heet de toekomstige wereld. Ja, van de Gezé naar boven, van de Ja, dat is de toekomstige wereld. Zeshamma hoor dat daar is het licht van de eerste dag, van de eerste dag, daar schijnt het licht van de eerste dag van de scheppingsdag. Kijk nou wat je ons nu vertelt. Zie je dat? Het is niet ergens... 5, 6 5 Bijna 6000 jaar geleden dat daar ergens iets was en dat er niet is. Ja? Vroeger was goed en nu is het niet goed. Vroeger waren ze tzadikim en nu is het niets. Het is een kwestie van, een geest, van, een, van het geestelijke arbeid wat een mens doet. Als een mens komt, let op, als een mens in zijn geestelijke werk hier op aarde komt... Naar deze plaats, vanaf de Gazijn naar boven, van hier, zo dan kom je tot de toekomstige wereld. Terwijl hij of zij hier op aarde loopt. Weinlijk. En niet iets van de toekomstige wereld. Olamaba, zijn al mijn kinderen, hoe de, die, al die rabbijnen... leren zelf, komen, er niet, komen zij niet binnen en leren het volk sprookjes. Fabeltjes, krant. En ik weet wat ik zeg. Dus het is gewoon Olam Abba. Nog een keer. Het is de plaats van boven de gezee van de Yersu. Elke mens die dat allemaal doet. Dus niet hoeft niet allemaal. Na de dood. Dat er iemand na de dood kan komen. Ze, ze hopen dat zij na de dood zullen komen in de toekomstige wereld. Geen, geen hond van hen zal komen in de toekomstige wereld. Allemaal, allemaal zullen ze hier blijven. Ja, hier op aarde, hier uh, in de laagste legioenen zullen, uh, zullen ze blijven. Want zonder verbondenheid met Jezus kan je nooit komen naar de toekomstige wereld. Duidelijk, zij willen zich, uh, iemand die in Amerika woont uh, of elders... Dan als hij doodgaat, dan uh, schrijft hij dan uh, in zijn, in zijn uh, testament dat hij wil begraven worden in Israël. Nou, dan gaan ze dat stukje vuil, een stukje dat zijn, uh, zijn uh, dat uh, fysiek omhulsel per vliegtuig sturen ze naar Israël om daar dat rotzooi daar te begraven. En ze denken dat dit dat dit helpt. Zo leren ze hun die. Sprookjes die rabbijnen, helpt voor geen midden, Het is integendeel, zij verrotten dan het land van Hashem, op deze manier. Nee. En ze denken dat het over de toekomstige wereld, dat hij hier naar de synagoge loopt, en dat hij allemaal dingen doet, en hij meent dat hij dan daardoor de toekomstige wereld zal... zal Um, waardig zal uh, bereiken. Net zoals... Uh, uh, deal maken met Hashem. Geen sprake van. Onthoud het er goed. Die kan 50, 60 jaar lopen naar de synagoge. Ze doen alles lolisch maar. Alles lolisch maar. Geen een van hen doet, doet het. Uh, want zonder Kabbalah kan men niet zien wat betekent Olam Abba. Olam -habba is een toestand. Het kan ook een langdurig zijn, het kan ook permanent al blijven. Een mens kan het ervaren, eh, deze komen in een toestand, waarbij hij leeft al in de olamaba. Dus betekent dat hij permanent ook opgestegen is, zijn ziel is permanent a, eh, opgestegen naar de plaats van, van vanaf de gazijn naar boven van Jezus. Duidelijk, dat is de toestand van Ola Mamba. En elke mens uh, is het gegund van boven. Alleen, uh, wij moeten zelf dat doen. Zelfbedekend door Itaruta deletatak, zoals hij ons nu vertelt, door de opwekking van beneden in het Torah, in het gebed en in de goede daden. Duidelijk wat het is, de toekomstige wereld. Het is wat we leren, is de hoogmaten De leer, de wijsheid van de waarheid. Ja, duidelijk. En, en geen comedie geen traditie, en geen wishful thinking. Wat zij allemaal uh, vertellen daar hun sprookjes. Moet je niet aanraken Heellijk, dan is het is allemaal lege, uh, leeg geloof. Geloof dat uh, allemaal voor de massa, massa geloof. Hun rabbijnen weten dat niet en zij des te minder. Omdat zij raken de kabbala niet aan. Dan zouden ze weten dat de olam is niet een plaats ergens. Ja, ergens een gezellig plaats dat ze dan zullen liggen daar, uh, heer in heerlijkheid, geen sprake van. Als iemand hier op aarde niet deze plaats niet bereikt, al is het maar uh, door Ormakief en blijft steeds werken aan zichzelf, individueel werk doen. Hoe komt die dan, uh, in godsnaam, uh, na zijn overleden in deze plaats? De plaats is niet de plaats, het is overal dezelfde Als een mens hier op aarde zich instelt uh, op de manier dat hij binnen zichzelf komt tot de plaats van, van Gaze en naar boven, dus in zijn eigen kilim komt hij naar de plaats van boven de Gaze van Jirsut, dan overeenkomstig is hij verbonden met het algemeen aspect van de, vanaf de Gezijn naar boven, van Girsut, eh, van de wereld, en dan komt hij te ervaren, te smaken, het leven van Olam van de wereld, van de toekomstige wereld.